Waterbalgoed met het rws journaal Een basisschool in Amsterdam die kampt met een groot tekort aan leraren moet zijn deuren sluiten. De schooldirecteur bevestigt een bericht daarover van het parool. Volgens hem kan de 16e Montessori-school in het stadsdeel Zuidoost... geen goed onderwijs meer garanderen vanwege het lerarentekort. De school sluit op 1 januari, maar een deel van de leerlingen moet over drie weken al weg. Het ministerie van onderwijs zegt dat de school zich nooit heeft gemeld. Minister Slob zegt dat hij de sluiting van de school heel vervelend vindt voor de leerlingen en hun ouders. Advocaten in het Witte Huis hebben geprobeerd om een telefoongesprek tussen president Trump en zijn Oekraïense collega Zelensky geheim te houden. Dat staat in de klacht van een klokkenluider die openbaar is gemaakt. Het transcript van het gesprek zou zijn overgezet op een extra beveiligd computersysteem. De New York Times meldt op basis van drie bronnen dat de klokkenluider voor de CIA werkt... Volgens hem heeft Trump Zelensky onder druk gezet om onderzoek te doen om de democraat Joe Biden in discrediet te brengen. Biden wil meedoen aan de presidentsverkiezingen. De Amsterdamse politie heeft niet genoeg capaciteit meer om de drugscriminaliteit te bestrijden met extra mensen. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse politiebond. Voorzitter Struis zegt in Nieuwsuur dat het Amsterdamse korps nu al op krupeersterkte is. Door de inzet na de moord op advocaat Wiersum is er volgens Struis straks minder politie op straat... en moeten burgers langer wachten op hun aangifte. Feyenoord is in eigen huis flink onderuit gegaan tegen AZ. De Alkmaarers wonnen de inhaalwedstrijd in de Eredivisie met 3-0. Feyenoord is daardoor gezakt naar de tiende plek in de Eredivisie. AZ blijft op de derde plek staan. Het weer nog, enkele buien, maar ook wat opklaringen. Vannacht vooral aan de kust nog een bui. De minima liggen rond 12 graden. Morgen vooral in het noordwesten nog neerslag. Elders is er ook wat zon. Het wordt morgen ongeveer 18 graden. Ook het weekend verloopt herfstig. Dit was het -journaal. Mag het Journaal. Zaterdag 26 oktober is het weer nacht van de nacht. Er zijn ook evenementen in het donker. Dus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 For listening to Peaceful Radio, please visit my website masako-music.com. m a s a k o music.com.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 For listening to Peaceful Radio, I'm Michael Colwitz, Chapman Stick Soloist. Please visit my website at ww.michaelkolwitz.com.